Het OM in Luik heeft de informatie tegenover de krant bevestigd. Het is niet bekend wie de mensen op de foto's zijn, maar het zouden geen lijkschouwers zijn. De VVD vindt de aanpak van radicaliserende leerlingen op scholen veel te slap. Minister Bussemaker wil docenten beter trainen en een meldpunt instellen. Maar VVD-kamerlid Potters vindt dat onvoldoende. Hij wil dat docenten de wijkagenten of de AIVD inschakelen. De coalitiepartner PvdA is het niet eens met die harde lijn. Kamerlid Jatna Nansing vindt dat er pas een wijkagent moet komen als de situatie escaleert. De ANWB gaat binnenkort experimenteren met achteraf betalen voor het openbaar vervoer. Er zijn 1250 leden geselecteerd die een jaar lang elke maand een rekening krijgen. Door het makkelijk te maken nemen mensen eerder het openbaar vervoer, denkt de organisatie. Nu moeten reizigers hun OV-chipkaart van tevoren opladen. Als er onvoldoende saldo op staat, blijven de poortjes dicht. Veel mensen vinden dat vervelend, zegt de ANWB. Het weer, geregeld zon, in het noorden nog een bui... en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. D.F.M. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Veel vertraging in het westen van Brabant vanwege het ongeluk met de vrachtwagen op de Moerdijkbrug. Ook op de omleidingsroute staan lange files. A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Daar staat tussen Breda-Noord en de Moerdijkbrug 13 kilometer. A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht loopt daardoor vast. Voor het knooppunt Klaverpolder 6 kilometer stilstaan. En de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Tussen Breda en Gorkum in totaal 20 kilometer file. A59 richting Rotterdam.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 Yeah. Uh -huh. 9. z r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 She can't blame. Me.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 Maybe we never should sure. our dollars on the train to the party and everyone who knows us knows that we're fine with this we didn't come for Affair and we'll never be